De Syrische president Assad zegt dat het neerslaan van de protesten in zijn land zal doorgaan. En dat hij niet buigt voor de druk van de Arabische Liga. De pogingen om Syrië te onderwerpen gaan door. Maar Syrië houdt stand, zei Assad in een interview met de Britse krant Sunday Times. Gisteren liep een deadline af van de Arabische Liga. De Club van Arabische Landen eiste dat Syrië meewerkt aan een vredesplan en het geweld tegen betogers beëindigt. Anders volgen er sancties. Maar gisteren kwamen er opnieuw mensen om het leven bij anti-regeringsprotesten. De Israëlische regering haalde hard uit naar Assad. Volgens minister Barak van Defensie wacht de Syrische dictator hetzelfde lot als Muammar Gaddafi en Saddam Hussein. Die werden afgezet en gedood. In de Egyptische havenstad Alexandrië zijn vannacht twee demonstranten doodgeschoten. Ze zouden zijn gedood door slaapschotschutters. Bij rellen op het Tahrirplein in Cairo vielen gisteravond één dode en meer dan 670 gewonden.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 Volgende week zondag zijn er in Egypte verkiezingen, de eerste democratische stembusgang in de Egyptische geschiedenis. De extreemrechtse Franse presidentskandidaat Marine Le Pen wil dat Frankrijk uit de euro stapt. Hoe het land terug moet keren naar de frank, wilde ze nog niet zeggen, maar ze kondigde aan dat haar partij Front National in januari een economisch plan presenteert. Marine Le Pen doet komend voorjaar mee aan de presidentsverkiezingen in Frankrijk. Ze heeft het voorzitterschap van een Front National overgenomen van haar vader. Ze wil onder meer dat er strenge grenscontroles komen... en dat de emigratie van moslims wordt ingeperkt. De Spanjaarden gaan vandaag naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Met deze verkiezingen komt zeker een einde aan de socialistische regering van premier Zapatero.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 Seif al-Islam Gaddafi zal in Libië een eerlijk proces krijgen. Dat heeft de Libische interimregering gisteren besloten, aan het, beloofd aan het buitenland. De regering vindt dat het Libische volk het recht heeft, Seif zelf te berechten. De minister van Justitie heeft al gezegd dat Seif de doodstraf kan krijgen. De zoon van dictator Gaddafi werd gisteren, een maand na zijn vaders dood, gevangen genomen. Dat gebeurde in het zuiden van Libië, waar hij onderweg was naar Niger. Het internationaal strafhof wil dat Seif in Den Haag wordt berecht. Hoofdaanklager Moreno Ocampo gaat komende week naar Tripoli... in een poging hem uitgeleverd te krijgen. De brandweer in Zaandam is de hele nacht bezig geweest... met nablussen van een brand in het voormalige distributiecentrum van Albert Heijn. Een deel van het pand is in de as gelegd. Het vuur brak gisterenmiddag uit, daarbij kwam veel rook vrij. Een rus die uit het brandende gebouw kwam lopen... is aangehouden voor betrokkenheid bij de brand. Er zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen...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 Het weer dan nog. Eerst nog nevelig en mistig. Later klaart het in het zuiden op en breekt daar de zon wat vaker door. Het noorden blijft gevoelig voor mist en laaghangende bewolking. Daar waar de zon schijnt wordt het zo'n 7 tot 9 graden. En in de gebieden met bewolking is het wat frisser. Morgen en ook de dagen daarna grijs en rustig herfstweer. Met maximaal tussen 8 en 10 graden. Dit was het NMS Journaal.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 Vogels scholen? Zorg dan voor hout en kolen. Zo luidt een oud-Hollands spreekwoord. Er is kou op komst. De wind daar zit in de lucht. Maar ook nu de temperatuur daalt en de meeste vogels wijselijk hun snavel houden... is er nog genoeg reden om buiten het hoofd in de nek te leggen. Bijvoorbeeld wanneer u wandelend langs een weiland een buizert ziet bidden. Een ja, geen torenvalk dus... Grote kans dat u in dat geval een ruigpootbuizerd in het vizier hebt. Want die bit veel vaker dan een buizerd. Dit najaar werden er recordaantallen ruigpootbuizerds gespot in Nederland. Met als absolute topdag afgelopen zondag. Toen werden er in heel Nederland 130 exemplaren waargenomen. Vorig jaar was ook al een goed jaar voor deze vogel. Rijgpootbuizend komt uit Noord-Europa. Waar het de afgelopen maanden vermoedelijk krioelde van de woelmuizen en lemmingen. Uitstekend voer voor Kuikens. En een perfecte basis voor een succesvol broedseizoen. Je zag en ziet dus voornamelijk puberende jonge exemplaren in Nederland. Te herkennen aan de donkere buikvlek. En aan dit geluid dus. Nee, dat, dit is het geluid van een, van een gewone buizert. Huh? Dat klinkt, dat klinkt precies hetzelfde. Ja dat, klinkt precies, ja, dat is dus het lastige bij deze vogel. Hij is verschrikkelijk moeilijk te determineren, zelfs door ervaren vogelaars. Grote kans dus dat bij die 130 waarnemingen toch nog wat standaard buizerts zaten. Nog even, voor alle duidelijkheid, een spoedcursusje... hoe onderscheid je een ruigpootbuizert van een gewone buizerd. Hij heeft twee donkere vlekken op de ondervleugel... Een witte stuit en een donkere eindband aan de staart. En als hij zit, zie je zijn bevederde poten. Ja, en je vergeet nog het belangrijkste dingetje, uh, dat bidden. Amen. Zonder dat u het doorheeft kan uw kostbare boekencollectie ten prooi vallen... aan een klein grijs lettervretertje. Het papiervisje is dol op oud papier en lastig te bestrijden. Straks meer over de milieuvriendelijke manier om dit eh, plaagdier het hoofd te bieden. Het jaar van de boerenzwaluw loopt bijna ten einde, maar 2012 dient zich aan. En dat is het jaar van een vogel die zijn prooien spitst aan dorens en stekels. Arnold van den Burg is dol op dit moordlustige vogeltje en schreef er een boek over. En zometeen zit hij hier. Arnold dan. Hè? Ja. ja, niet het vogeltje. <laughs> Verder, waarom u gevallen hersenbladeren vooral niet van uw gezond moet verwijderen. De natuurkoffer voor bejaarden. En live muziek van blokfluitist Erik Bosgraaf. En hij heeft 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blokfluiten mee. Dus dat belooft wat. Die 7 is wel heel erg groot. Is bijna een meter lang. Uh, wij zijn Janine Abbring en Meno Bentveld. En tot 10 uur is dit Vroege Vogels. het derde deel presto uit het concerto in d Mineur van johan Sebastian Bach van de CD Concertos for Recorder. Op blokfluit hoorde u Erik Bosgraaf, die zo dadelijk live rond gaat spelen. Hij heeft een enorme voorraad blokfluiten al voor ons uitgesteld. Hoeveel heb je er nou bij, Erik, zei je? Ik heb er 25 bij me. 25? 25? Maar daar hebben we, daar hebben we allemaal geen tijd voor. Dus uh, <hij> ik, uh, ik heb een, uh, ik, hier een zevental liggen. Je hebt een kleine selectie uh, gemaakt... Ja, ja, leuk. We gaan dus direct uh, meer over horen. Eerst iets anders. Een innige band, daar gaan we het over hebben. Een innige band die waarschijnlijk al duizenden jaren bestaat. Die tussen de kleine zwaan en de ondergrondse knolletjes van één bepaalde waterplant. Het Schedefonteinkruid. Ieder najaar zitten veel vogelaars op dit geluid te wachten. Het betekent dat de kleine zwanen weer terugkomen uit het noorden. Naar bijvoorbeeld het Lauwersmeer... om zich daar vol te eten aan schede Goed woord voor Galgje. Het gaat niet echt goed alleen met de kleine zwanen. En waar ligt dat aan? Biologen Menno Bart van Eerde en Stefan Rijn proberen dat te onderzoeken. Ze doen dat onder andere door de beschikbaarheid van die knolletjes... in de waterbodem van het Lauwersmeer te meten. Rob Buiter heeft zijn waadbroek aangetrokken en is meegegaan op veldwerk. Kruip door, sluip door, door de rietkraag. De zwanen zijn niet thuis zo te zien, Mijn Bart. Nee, nee, nou is dit een plek waar ze dus meestal s'nachts komen. Kijk, we staan ja. tot net over onze knieën in de waadpak in het water. Ja, ja, klopt. Dat is voor die zwanen ook een aantrekkelijke diepte? Nou, het mag wel iets minder zijn. Het is dus afgelopen dagen hoog geweest. En dan... Um... Ja, dan hebben ze eigenlijk probleem met, met het vinden van die knolletjes, want ze trappelen dat op. En dan maken ze dus eigenlijk een kuil, en die kuil die is uh, soms 20, 30 centimeter diep, als ze er lekker bij kunnen. 30, 40 centimeter waterdiepte. Zullen we zo maar eens gaan kijken? Met uh, ja, steekbuizen ja, hebben jullie meegenomen ja, om wat ja, uh, uit het water te gaan frikken. Ja, je dagje hard werken. Ja, ja nou, dan mag je gaan kijken. Ja. Gaan we proberen. Komt-ie hoor. Dan moet jij zo de zeef hieronder houden en dan uh, vang jij dat op. Het is vrij zwaar, dus moet je hem een beetje tegen je lichaam aanhouden, een beetje schuin. Ik probeer nou eventjes grote perspexbuis uh, in de grond gedrukt, centimeter of 20, 30 aan sediment haal je naar boven, Stefanijn? Ja, precies, een uh. stuk waterbodem wat nou uh, gezeefd wordt. Een hele fijne zeef, dus uh, alles wat klein is blijft erin achter. En dan kijken hoeveel uh, knolletjes van ja. het schedefonteinkruid uh, erin zit. Ja. Ja, ik ga eruit vanuit dat we meteen wel knolletjes zullen zien, want het is uh, een groot waterplantenveld hier. Kijk hoor, zien jullie al iets? Dat zijn allemaal kleine dingetjes. Het zijn eigenlijk net een uh, soort touwgee uh, boontjes. De overwinteringsorganen van die plant. Hier zie je een knolletje. Zie, dit is nou alles waar het allemaal om draait. Zie je het groeitopje voor volgend jaar? En het zijn er eigenlijk twee: het is een dubletje, Het is een grote en dan nog een kleinere. Dus dan heeft de plant zijn, uh, ja, zijn reservestof uit het blad weer teruggepompt in zo'n knolletje. En van daaruit gaat hij dan uh, de winter door. En volgend voorjaar wordt het weer een nieuw plant. Kijk, hier zie je het ook die heel mooi. Het is echt maar een paar millimeter, hè? Oh, nee, er komt inderdaad, ja, wat ja, je zegt, een soort touwgeesprietje ja, dit is matig, hoor, want ze kunnen veel groter zijn. Maar... Doordat die plant dus zijn reserves daarin terugpompt, is dat ook zo, zo energiedicht, Zo'n ja, kwaliteitsvoedsel ja. voor die kleine zwanen. Ja, ja, eigenlijk is het een soort mini-aardappeltjes, als je het veel vergelijkt met knollen. Eigenlijk uh, overwinteringsorganen. En dat uh, is allemaal zetmeel. En daar kun je dus weer vet van maken uh, in het vogellichaam. Het leuke is dat ze dus, uh, dit ja, eigenlijk 24 uur per dag kunnen eten. Kijk, ga je naar uh, suikerbieten of, of naar een aardappelakker... wat natuurlijk overduidelijk van voedsel is... kun je alleen overdag je volstoppen en dan s'nachts ja, zit je op het water. Maar hier op het water is het natuurlijk veilig. En kun je eigenlijk de 24 uur misschien niet zoveel eten per, per tijdseenheid... maar wel 24 uur lang. En daardoor kun je dus heel snel vet worden. En dat is wat ze natuurlijk na de trek dat ze hier gekomen zijn... Uh, eigenlijk nodig uh, hebben... Even flink bijtanken. Ja, letterlijk ja. bijtanken. En het is eigenlijk een raadsel dat het dus inderdaad op dit soort kleine elementjes uh, gaat. Yep. De buis gaat nog een keer de grond in. Gaat het weer hoor. Ja. Ja, dit is de wind, hè. Rondie. Kijk, hier is het ondiep. En moet ik even met de knieën eronder. <laughs> het is uh, flink schorren om het eruit te krijgen. Behoorlijk, ja. Nou ja, na, na vier keer valt het nog mee, hoor. Maar straks bij het... 50 bent dan Piepje wel anders. Daar komt ie. Kijk, je kunnen al eens even tegenaan gaan zeven. J Jullie staan ja, hier echt ontzettend moeite te doen... om dat uh, uit een enorme bonk sedimenten te zeven. Hoe doen die zwanen dat? Nou ja, die, uh, die trappelen dan met hun poten. Ze hebben dus grote zwemvliezen, natuurlijk, net als alle ganzen en eenden, aan die poten. En dan uh, in ondiep water maken ze een soort jetstream onder water... door heel ritmisch snel die poten op en neer te flappen... Dan krijg je dus een waterstroom en die ja, maakt een gaatje. En dat gaatje wordt steeds groter. Dan komen ze met de kop naar beneden daarna. En dan zeven ze dus uit het, uit het beetje sediment wat er nog is... En de vrijgekomen knolletjes die eten ze dan op. Maar jullie proberen nu ook te onderzoeken wat nou precies de relatie is tussen deze knolletjes en die kleine zwanen. Ja, dit is, dit is eigenlijk een, een prachtig voorbeeld gebleken van uh, dat de hoeveelheid voedsel, de bereikbare hoeveelheid voedsel, niet de absolute hoeveelheid, maar de bereikbare hoeveelheid voedsel bepalend is voor hoeveel die zwanen hiermee kunnen. Die planten en die vogels die zijn eigenlijk hartstikke op elkaar afge... ja, dat afgestemd. Eigenlijk, ja, eigenlijk is dat een, uh, waarschijnlijk in de evolutie al, al heel lang. Uh, ja, een, een, een, een, een, een, Zandem, zeg maar. is, is dat dan ook de reden dat jij dat als bioloog zo interessant vindt om op die kleine zwaan te duiken voor het onderzoek? Dat nou, samenspel met die plant? Of, of, ja, dat is, of gaat het ook slecht met de, de kleine zwaan? Nou ja, het is, het is inderdaad zo dat die populatie dus de laatste jaren is afgenomen. Hè. Dus vroeger hadden we zeg maar nou, 24.000, 26 26.000. En dat is nu. Ja, misschien wel 15.000, 16 16.000, dus dat is eigenlijk helemaal niet zoveel. Dus waar praat je over? Het gebied van Noord-Rusland, de pechora delta waar ze dus massaal broeden. En dan hier, uh, nou ja, Engeland, Nederland, dat zijn eigenlijk de core uh, ja, overwinteringsgebieden. Afgenomen dus, uh, terwijl de waterkwaliteit beter is geworden. Toch wat meer waterplanten, dus misschien denken we ook... verandert er iets in dat broedgebied. Met name die, uh, die pechora delta daar, daar zou wel eens toch een aantal dingen aan het veranderen kunnen zijn die maken dat er dus minder zwanen ook geboren worden. Daar, uh, daar, daar zit ergens iets uh, niet helemaal goed. De verandering van het klimaat. He, de laatste jaren warmere zomers eerder wegsmelten. Nou, dan kun je dus vroeger aan het broeden. Dat is, is positief. Maar ja, hoe gaat het met die tundra-meertjes? Dus de, de, de permafrost die zakt vaker wat dieper uit. We hebben nou de aanwijzing uh, was een paar weken geleden nog in Rusland. En daar staan dus meertjes nu droog die dus vroeger nooit, uh, nooit droog stonden. Dus er gebeurt daar ook van alles? Er ja. gebeurt daar alles. En, en, en dat is dus waarschijnlijk iets waarbij waar, waar, waar, waar die beesten natuurlijk direct ja, de gevolgen merken. En nou ja, wil je dus inderdaad dit soort watervogelsoorten beschrijven... En, en niet alleen beschrijven, maar ook beschermen, voor de lange duur beschermen... Ja, dan moet je eigenlijk geïnformeerd zijn over die hele flyway. En dat is iets wat mij als onderzoeker dus ja, razend boeiend... Maar aan de andere kant ook zo belangrijk is om dat ja, over te brengen op andere mensen. Dat je zegt, ja jongens, het gaat niet alleen om Nederland. Het gaat om het totaal. Het gaat om die, die internationale keten van wetlands. En dat bepaalt dus uiteindelijk ja, wat, er, wat er met zo'n soort kan gebeuren. Ja. Vanuit de, de rietkraag staat Hans Gartner mee te kijken naar het werk. Hans, je bent excursieleider namens Stadsbosbeheer in dit gebied. Ja. Die kleine zwaan is natuurlijk ook wel een prachtig verhaal om te vertellen. Dat is ook zo. En het is eigenlijk zo dat op het moment dat de trek begint... dan leeft de mensen vanuit de omgeving... en zeker de mensen van Staatsbosbeheer leven er al naartoe... dat de kleine zwaan op een gegeven moment komen. En um, wat nou zo belangrijk is, is dat dit gebied zoals het is... dat het ook de gedekte tafel biedt. He, want het is, uh, het is, het is altijd een, een, een, het hangt aan een draadje. He, de, de, het gaat niet zo vreselijk goed met, uh, met de kleine zwanen in Siberië. De allerlei ontginningen en, en droogling van moerassen, broedgebieden. Dat maakt uiteindelijk dat ze het moeilijk hebben. En dan hopen we altijd maar dat als ze dan deze kant opkomen... dat wij dan uiteindelijk ze dat gebied kunnen bieden met dat schede Maar nogmaals, het hangt aan een draadje. We horen nou wel de baardmannetjes ja, uh, op, op ja. de achtergrond. Uh, ja, precies. Tjing, tjing, tjing. precies. Ja, tjing. Hopelijk dan over een paar weken dit geluid er weer bij. Nu even van cd. Ja, prachtig, hè? Prachtig, wat een geluid, hè? Het zingt, het zingt. En het gaat dag en nacht door, hè? Want ze praten constant met elkaar. Als je, je aanhoort komen, dan zijn ze bij wijze van spreken, zou je denken dat ze blij zijn dat ze er zijn. Want dat is natuurlijk een hele rit die ze gehad hebben. En dan komen ze hier en dan gaat het maar door. En dan zitten ze daar op die, op die prachtige veldjes met, de, met hun gedekte tafel, zeg maar. En dan gaat het maar door. Ja, niet... Je kan er niet op wachten. Hè? Ik kan er niet op wachten. Het is, het is zo mooi. We leven daar zo naartoe. En er gaan een heleboel dingen weg. Je broedseizoen is over. dus de, de, Voor het gevoel is de spanning er een beetje uit. Maar nee, dit levert zoveel op. Dit is fantastisch. We hoorden de Etude opers 25 nummer 1 van de Poolse componist Frederik Chopin. Oep, er gaat even iets mis. Ja. Kijk, hier ik Daar zijn we. De eerstelingen van deze week. En er moest even een ander knopje verschoven worden. Het is weer tijd voor onze vaste rubriek. De Venolijn 035 67 -338, Met een vaste beller. Is dat niet... Dag, met hand ga ik uit, hè. Toen ik van de week... In het Lauwesmeer, maar net aan de zuidkant, dus op het, noem het maar even het oude land was. Toen kwam ik daar een hele mooie singel tegen van aangeplante populieren. En daar zat een hele grote bol in. En eerst dacht ik aan een heksenbezem. Maar toen ik erheen ging, toen bleek het te gaan om de marentak. Nou, dat vond ik toch wel erg bijzonder. Want die marentakken, die ken ik eigenlijk alleen maar vanuit uh, Zuid-Limburg. Ik was verbaasd, maar ik vond hem vreselijk mooi. Met Rob Moret op de Grebbeberg in Renen. Ik weet niet of het een eersteling of een laatsteling is. Maar bramen staan hier op de Grebbeberg op het overblik volop in bloei. Goedemorgen, hier Paul de Bruin uit Utrecht Overvecht. We hebben een vogelbosje naast ons huis. En donderdagmiddag bleek ineens een sperwe daar gebruik van te maken. Met Jokeregaal uit Vorden in de Achterhoek. Hier is de lente begonnen... De eerste narcis, een narcis, staat volop in bloei. Hallo, ik spreek met René Thomsen in Maartensdijk. en ik kwam vandaag in de achtertuin en wat zag ik? De kweeappel stond te bloeien en het zat allemaal knopjes aan. En de venkel stond te bloeien en het lampionplantje begon ook te bloeien. Goedemorgen met Greetbakker uit Zwolle. Tot vandaag bloeit nog op het dak van mijn schuurtje de Spinnenwebhuislook. En dat vind ik een prachtige herfstnaam voor een plantje dat eigenlijk maar mag bloeien van juni tot en met augustus. Dag, met mevrouw Wusten, Kom gauw kijken, zegt mijn man. Een hele vlucht kroene kranen. Ik denk dat dat kraanvogels zijn. Ik kreeg er kippenvel van. Het was fantastisch. Goedemorgen, dit is de heer Buijs uit Nijmegen met een paar waarnemingen op onze proeftuin in Kuik. Nou zag ik, tot mijn verbazing, niet alleen de chrysanthen en de goudbloemen en de teunusbloemen nog bloeien, maar ook de kogeldistel stond er in volle bloei en die werd bezocht door voorlopig de laatste Atalanta van het seizoen. kort stukje uit de Centone, die sonate voor viool en gitaar opus eh, 46 Nummer 1 van de Italiaanse viol virtuoos Niccolo Paganini. We gaan eh, luisteren naar Ster met Dik Inmiddels weet ik welk merk medicijn goed werkt en van welke bijwerkingen krijg. Dus ik ben blij dat ik zelf mag kiezen voor mijn zorgverzekeraar. Sommige keuzes wil je zelf maken.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 In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam ligt vandaag het stadsvervoer plat. De OV-medewerkers protesteren tegen de bezuinigingsplannen van minister Schultz van Hagen. De staking duurt nog tot het einde van de dienstregeling van vandaag. In de Syrische hoofdstad Damascus is bij een raketaanval het kantoor van de regerende baatpartij geraakt. Dat zeggen inwoners en Syrische activisten. Zou de eerste raketaanval op een overheidsgebouw in de hoofdstad zijn sinds de protesten uitbraken. Bij demonstraties in Egypte zijn zeker drie doden gevallen. In Alexandria werden twee demonstranten doodgeschoten... en op het agriërplein in Cairo viel één dode. Ook raakten daarbij bijna 700 mensen gewond. De demonstranten eisen dat het militaire regime de macht overdraagt aan het volk. De extreemrechtse Franse presidentskandidaat Marine Le Pen... wil dat Frankrijk uit de euro stapt. Haar partij Front National presenteert daar in januari een plan voor. Presidentsverkiezingen in Frankrijk zijn komend voorjaar. De Spanjaarden gaan vandaag naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Volgens peilingen wordt de conservatieve Partido Popular het grootst. De partij maakt kans op een absolute meerderheid in het parlement. De Socialistische Partij van premier Zapatero staat op verlies. Dat was het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. In vrijwel het hele land komt momenteel mist voor. Het zicht is op veel plaatsen minder dan 200 meter. Plaatselijk is er sprake van dichte mist, waarbij het zicht minder dan 50 meter bedraagt. In het westen ligt de temperatuur nu rond het vriespunt. In de oostelijke helft van het land vriest het nu licht. Lokaal, met name op brug en viaducten, kan het dan ook glad zijn. De mist blijft vanochtend nog lange tijd aanwezig. Alleen in Limburg breekt de zon door. Vanmiddag zien we dan vooral in de zuidelijke helft van het land de zon steeds meer tevoorschijn komen. In de rest van het land blijft het waarschijnlijk bewolkt en nevelig. Maar ik sluit niet uit dat hier en daar de zon nog even bij komt. Het wordt vandaag 8 tot 10 graden, maar daar waar het bewolkt blijft wordt het slechts een graad of 4. Van de wind. Er staat vandaag maar weinig wind. Op sommige plaatsen is het nu zelfs windstil. Maar overdag staat er hooguit een zwakke wind uit het zuidoosten. Naar morgen maandag dan begint de dag opnieuw met mist en laaghangende bewolking. In de loop van de dag breekt vooral in het zuiden de zon weer door. Het wordt morgen 7 tot 10 graden.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 Dit najaar zijn er dan wel veel ruigpootbuizert gespot in Nederland. Hier bij het kapitol constateren we de laatste week... ook een toename van het aantal waarnemingen van een, ik mag wel zeggen, unieke soort. Uh, het is er niet heel erg moeilijk te determineren. Zoogdier, zowel het mannetje als het vrouwtje... is herkenbaar aan het uh, beschreven a 4 in de hand. Deze soort is aanvankelijk wat schuw... maar kan met een kop koffie vrij eenvoudig handtam worden gemaakt... De gezichtsuitdrukking is enigszins vermoeid, maar dat kan aan het uh, tijdstip liggen natuurlijk. Ook vanmorgen hebben we er weer eentje gespot hier aan tafel. De live columnist. En het is. Nathalie Baartman. Nathalie Baartman, een vrouwtje dus, een cabaretier om precies te zijn. Nathalie Baartman speelt momenteel de reprise van haar voorstelling Raak. Dat doet ze nog tot en met december. En de Volkskant omschreef haar als een romanticus van het zuiverste water. Um, ja, je speelt nog Raak? Ja. Is dat uh, iedere dag? Uh, Twee ja, dag? Ongeveer drie keer per week. Okay. En, en wat we... doe je dan als je niet, als je niet speelt? Uh, ik, ik zing in een Bulgaars koor bijvoorbeeld. Ja? En uh, dan ja, zijn we nog drie weken geleden, zijn we daar nog mee op Tunee geweest door Bulgarije. Met je, met je koor. Ja. Wat grappig, maar dan zing, je, dan zing je dan in het Bulgaars? Ja, dan zingen we Bulgaarse liederen, echt folklore liederen. Maar vinden die Bulgaren dan niet ja. dat je een heel Nederlands accent hebt? Dus ja, dat, dat vinden ze wel. Maar ze verstaan het tenminste. En dat is wel anders als we het in Nederland zingen. Als we op hier komen en dan altijd een hier ziek komen zingen. Ja. Ja, ja, zo is het eigenlijk een beetje. En, en zingen dan in, in, ker, in kerkgebouwen of in galmende... Of ja, in we hebben in, uh, ja, we zongen eigenlijk te pas en onpas. Ook als we gewoon in een restaurant waren en dan hadden we een rakia gedronken. Dan stonden oh. we gewoon... Dat mag in Nederland ook ingevoerd worden, vind ik. En dan gewoon opstaan met een groep en dat je gewoon begint te zingen. Maar het hoogste punt was eigenlijk wel het optreden in Druipsteengrot. Dat is echt gewoon echt gewoon met dikke jassen aan en uh, met Bulgaren ook hebben gewoon uh, en om gambak denk ik ja ja het was echt uh, dat was wel echt ik denk dat ik dacht uh, de, de wat mijn hoogtepunt van mijn leven uh, Bulgaars zingen in een grot nee, maar ik dat denk dat, ik denk toch nog wel dat ik er een keer overheen kom met iets anders uh, nou misschien nu bijvoorbeeld een column lezen voor uh, voor volgens um, ja, over herfst ja nogal Nathalie Bartman. Valles... Electra. Mijn bladblazende overbuurman gaat weer tekeer. Ronkend en gierend jaagt hij het goudgele verval in zijn voortuin de stuipen op het lijf. Drijft hij de bruine ontbinding bijeen tot een bedje van bullshit. Stuwt hij de dood uit het zicht. Onderwerpt hij de gang der natuur aan zijn eigen vierkante gevoel voor orde en vlekkeloosheid. Vanuit mijn raam sla ik het gade... Ik zie hoe onschuldig gevallen gebladerte... verschrikt opstuift om elders neer te dwarrelen. Verplaatsing van materie, meer is het niet. Zoals je aan tafel soms een vork verlegt tijdens een verveeld diner. Ik denk aan die keer dat ik als kind met de punt van een zakdoek... de gaten van een stopcontact poetste. Dat sloeg ook nergens op. Laat die bladeren liggen beukennoot, prevel ik de buurman toe. Gun die roodbruine resten de rust om in eigen tempo en in stilte te vergaan. Of neem een hobby... Bouw een boomhut of til je vrouw op en neem de mee naar het bos. Maar doe iets anders met dat overschot aan testosteron... dan op zaterdagmiddag met het enorme verlengstuk tussen je benen... vadert je windspelen. De mens kan het ingrijpen niet laten. De natuur is hem een doorn in het oog. Ik denk aan die 8000 bomen die binnenkort in gemeente Hengelo het loodje moeten leggen. Het onderhoud is onbetaalbaar, luidt het argument. Zelfs GroenLinks stemde in. In parken en plantsoenen zal het verplichte groenquota aangevuld gaan worden met nieuwe loten. Dat is goedkoper. Natuur als leidzaam onderdeel in een truttig bestemmingsplan. Voor wie zijn 8000 levende bomen nog dierbaar? Of boombaar in dit geval? Ik denk aan al die mensen die deze zomer hun tuintjes betegeld hebben. De huidige barbecues hebben immers wieltjes... en dat rijdt niet zo gemakkelijk op gras. Tegels worden groen, de hoge drukspuit is de nieuwe grasmaaier. Ik denk aan die man die zijn bloedeigen berk omzaagde... omdat de bloesem het klimtoestel van zijn kroost aantastte. Of aan die dame die ooit zei... Een duif verblijdt zolang u niet scheidt. Ik ga naar buiten. De wind jaagt opstandig in mijn nek alsof hij zeggen wil: ik duld geen concurrentie van apparaten. De overbuurman staat er niet meer. Zijn propere tuin oogt doder dan ooit. Ik loop naar een keurige bijeengeblazen stapel van morsige blaadjes, raap ze op en neem ze mee. Samen met de wind strooi ik ze wederom uit. Rust zacht. Maria speelde um, een van de leader onen van Felix Mendelssohn. Welkom in tuinreservaten.nl. Ja, Nathalie Baartman had het er net al over. En als je naar buiten kijkt, dan kan je er niet omheen. Volop herfstblad, overal. De tuin ligt er vol mee en het einde is nog niet in zicht... Herfst is dan ook de tijd van harken en bladblazen. Want heel veel mensen willen hun tuintje per se netjes aan kant hebben. Nou, niet doen, zegt Jacques Faber van de Wageningen Universiteit. Want dit blad is juist goed voor de tuin en regenwormen zijn er dol op. Dat zie je aan de blaadjes die rechtop staan in de grond. Geheid dat daar een regenworm aan het werk is. Jeannette Paramoor gaat met Jacques Faber kijken in de tuin van Alterra in Wageningen. Kijk, hier heb je wat. Hier staat het recht overeind. zie je, steeltje omhoog. Ja, dat is, daar zit de regenworm achter? Ja, ja, ja. Het zijn bepaalde regenwormen die dat doen. Mm -hmm. ze trekken bladeren de grond in. Dat is hun voedsel. Vaak verzamelen ze meerdere blaadjes... en die staan dan in, recht overeind in dat gangetje met steeltje omhoog. En dat doen ze vooral s'nachts. Je ziet het bijna nooit, maar s'nachts komen ze uit de grond. En hoe gaat dat dan? Hebben ze tanden? <laughs> nee, regenwormen hebben geen tanden. Ze hebben een mond... En de, daar kunnen ze mee zuigen, zo'n zo blad zuigen zal, zo het waren uh, met zich mee. Dat zijn wormen die leven in verticale gangen. Mm -hmm. En die, die gaan op en neer, die pendelen op en neer. We noemen ze pendelaars. Uh, die wonen nou ja, net zo diep als het grondwater daartoe staat. Maar die kunnen wel één of twee meter diep in de grond zitten. Oké, okay, maar dan kunnen we die gangen dus wel zien. Het is moeilijk, is een treffer, maar we kunnen naar gaan zoeken. We ja? kunnen gaan scheppen. En, uh, gaan we even proberen? We gaan het proberen. Even. Hebben ze ogen, regenwormen? Nee, nee, maar ze zijn wel lichtgevoelig. Ze kunnen echt het verschil tussen licht en donker wel zien. Ze mijden het licht eigenlijk. En veel regenwormen zijn ook s'nachts actief en niet overdag. En dat ja. is natuurlijk ook om aan rovers te ontkomen, vogels, zoogdieren. Ja, het zijn dus hele nuttige beestjes, hè, want ze zorgen dat de kwaliteit van de grond goed is, de aarde. Ze zijn voedsel voor vogels en andere dieren. Ja. En ze graven gangen. Ja, er zijn soorten die blad de grond intrekken en daarmee het organisch stofgehalte van de bodem verbeteren. En dat is ze goed. eten dat blad op? En ze het... eten het op, maar een deel ook niet. Dat komt dan gewoon niet in de bodem als voedsel. Maar linksom en rechtsom betekent het dat de bodem rijker wordt aan voedingsstoffen. Dat wat ze uitpoepen, dat is weer een soort mest of zo? Dat is uitstekende mest. Dat is de beste mest die er bestaat. Ja. Als je het blad laat liggen en de regenwormen zorgen ervoor dat het in de grond komt... Uh -huh. hoef je minder bij te mesten. Ja. Kunstmest is duur en ook niet eens zo goed. Organische mest is altijd beter. En die regenwormen doen het voor je. Ja. Waarom hoor ik dan overal die bladblazers toch om me heen? Iedereen, zelfs, zelfs plantsoenmedewerkers en zo, iedereen jaagt dat blad maar weg. Dat is heel dom dus eigenlijk. Ja, dat weet ik ook niet hoe mensen dat doen. Het is misschien de Hollandse mentaliteit om het stoepje schoon te houden... Uh -huh. Het, een aangehakte tuin staat natuurlijk wel netjes. Maar ik denk dat het uh, in principe beter is om het blad te laten liggen. En uh, de natuurlijke kringlopen hun beloop te laten. Ja, ook op gras. Ook op gras. Ja. Al wil je misschien niet al te veel blad hebben liggen... dan kun je het een beetje aan de kant huiken en wat verminderen. Mm -hmm. Maar je zult zien, hier ook, je ligt heel veel blad op het gras... Dat, dit, dit blad, je denkt, nou dat kan je goed zijn, maar als je over twee weken terugkomt of drie weken, dan, dan zul je zien dat die regenwormen dit nu gaan verwerken. Al die blaadjes hier? Ja hoor, dat gaat heel snel. Dit is ook blad wat snel. Nee, sneller. dat ben je niet. Hier ja, ligt wel. echt heel veel. Ja, over een, over een maand is heel veel weg. D dit blad verteert ook heel snel. Dat, ja. dat, dat moet je dan wel eventjes bekijken. Aha. Sommige bladeren van eiken en beuken zijn veel minder aantrekkelijk voor regenwormen. Maar dit is eh, populier en els. Mm -hmm. Dat gaat echt heel snel. Maar dan moeten er ook wel veel wormen in de grond zitten, denk ik. Ja, in een goed grasland heb je honderden regenwormen per vierkante meter. En niet allemaal eten ze blad, maar het gaat echt heel hard. Ja. Ja. Honderden per vierkante meter. Nou, we gaan nu even scheppen, hoor. Dat wil ja, ik zien. Ja, oké, okay, je wil het zien. Goed. <lacht> Kijk, hè? we hebben nu hier een hele mooie... Rulle aarde, hè? aarde, precies, ja. dat, dat wil ik je laten zien. Al die kluitjes, mm -hmm. kleintjes en grote. Een hele kruimelige structuur. Ja. En dat betekent dat, er, dat, dat die gronddeeltjes goed vermengd zijn met organische stof. De, kijk, daar loopt een regenworm over je laars. Nou, ja, nou, niet te geloven, <laughs> en ik, maar kijken, en jij. Wat is dit? Dit is de rode regenworm. Kijk, de eerste helft van het lichaam bij de kop is, is heel groot. Dikker, hè? Ja. Ja. ja, dit is nog een jonkie. Hij heeft geen ring om zijn lijf. Ja, gaan we lekker naar beneden. Ik zie nog geen gangen. Nee, nog een. Goed. Ja, kijk weer een kijk, vette... Een dikkert. <laughs> oh, dit is wel wat we daarnet noemden een pendelaar. Dit is zo'n regenworm die in verticale gangen leeft. Okay. En dus aan het oppervlak komt om bladeren te verzamelen en die de grond in te trekken. Die staart gebruikt hij als een anker als hij uit de grond komt... Komt hij met zijn kopje boven? Met de, ja, met de helft van zijn lichaam. Ja. Of verder nog komt hij, mm. komt hij boven de grond. Ja. Maar hij kan zich daarmee vasthouden en ook weer terugtrekken. Je ziet merels wel eens aan een regenworm trekken. En dan krijgen ze hem de grond niet uit. En dat, dat komt door het anker. Mm. En ze, kunnen, ze zijn enorm sterk eigenlijk. Ja. Nou, zullen we ze maar gewoon weer met rust laten. Ja, ja? we maken de kou weer dicht. Zo is dat. Nou, kijk. Ja. En misschien nog een blad eroverheen, hè? vind je niet? Ja, dan, dat is netjes. Ja. Je ziet er niet nou goed, geen blad weghalen dus eigenlijk, hè? dat is toch de boodschap? In, in principe denk ik is het beter om het te laten liggen. Misschien afhankelijk van het soort blad. Hè. Ik, ik, ik heb in mijn tuin bijvoorbeeld een, een blauwe regen staan. Nou, dat is een giftige plant. Je ziet ook dat regenwormen dat blad niet opeten. Het blijft gewoon liggen. Mijn buren hebben een bamboe, daar geldt hetzelfde voor. Maar toch laat ik dat nog liggen hè, gedurende de winter. Omdat het een mooie laag afdekt eh, en de, de, de planten beschermt tegen vorst. Precies kan je in het voorjaar altijd nog weghalen, wat er dan nog ligt. Ja. Ja, ik zou het laten liggen. Ja, u hoorde al muziek van hem in het eerste half uur. Erik Bosgraaf, blokfluitist. Erik, uh, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je zei net al, je hebt een verschrikkelijke hoeveelheid blokfluiten bij Welke blokfluit speelde je nu? Dit is een zogenaamde Ganassi-blokfluit. Uh, en ja, dat is een fluit die loopt wijd uit aan het eind en heeft hele grote gaten. Die ziet er iets anders uit dan de gewone barokfluit... die nog het meeste lijkt op de Bart Smit-fluit, zeg maar. <laughs> dus, um, en die heeft een wat warmere klank, dus ik uh, vond dat wel een goede moeder. hoeveel fluiten heb je in totaal? Nou, het een stuk of 40, 50 wel, denk ik. 40 of 50? Ja, ja en 25 daarvan zijn handgemaakt. En dan zijn er zijn ook wat fabrieksfluiten die ik gewoon voor de, ja, voor de warming heb gebruikt. Maar dan heb je dan. eigenlijk voor een klein fluit in je, in je huis liggen. Ja, ik, heb, uh, ik ga ook niet zeggen waar ik woon. Nee, nee, ik heb, uh, nee maar wat kost <laughs> nee, wat, wat, wat de gemiddelde blokfluit? Ik hoorde dat net aan jou zeggen, dat viel me nog vies tegen. Ja, dat is wel een paar duizend euro per fluit. Jeetje. Ja, wij we, we, we draaiden een stukje van jouw CD, of van de CD, Concertus for Recorder. Dat Recorder, waar staat dat voor? Ja, dat is een, eigenlijk een hele uh, gekke naam hè, in het Engels voor blokfluit. Recorder is gewoon blokfluit. Dat was natuurlijk ook in een tijd dat er nog geen tape recorder was. Want het, het, uh, de naam komt uit, uh, waarschijnlijk uit de 17e eeuw. En recorder, ja, we weten ook niet zo goed waarom het naar nou Recorder heeft. Het kan zijn uh, van recordaren, je herinneren dat je, uh, nou, als je een, een melodie ergens hoort... dan kun je niet uh, even een cd ervan kopen en het nog een keer horen. Je moet het echt uh, dan nog weer even spelen op de blokfluit. En het is natuurlijk een handzaam instrument. Dus het kan heel goed zijn dat het daar vandaan komt. En nou, nou hoor je weinig um, uh, solo-blokfluiten. Je, meestal is het in een orkest? Of, uh, in ja, een in orkest een ensemble heb je, heb je eigenlijk ja, vooral dwarsfluiten. Ja. De, de blokfluit is eigenlijk nooit echt in het orkest gekomen... ...behalve in de baroktijd, omdat die orkesten werden zo hard op een gegeven moment... de blokfluit daar gewoon niet bovenuit kwam. Dus uh, de, de blokfluit is ongeveer zo rond 1750, 60 uitgestorven. Uh, in, ja, nog wel een beetje zo in, in de marge van, van het muziekleven bestond het nog wel... En uh, het is eigenlijk pas ja, in de tweede helft van de 20e eeuw weer helemaal populair geworden. Ja. Um, het is fijn dat je hier komt praten, maar het belangrijkste is dat je hier komt spelen. Je speelt verschillende stukken voor ons. En ga je, je gaat nu weer iets spelen, Ja. Wat ga je spelen? Come Again van Jacob van Eyck. Oké. Okay. Again, door Erik de virtuoze en Vingervlugge, kan ik zeggen. Prachtig om te zien, de vingervluggen. Erik Bosgraaf, we horen straks nog meer van hem. Lekker fietsen, dat is de slogan van de fietsstad van 2011. Deze week werd de meest fietsvriendelijke stad bekendgemaakt. Utrecht werd het natuurlijk niet. Onder meer door het briljante voorstel om het hele stationsgebied... tot betaald fietsparkeren om te vormen... Maar dat er zeiden, de stad die het hele jaar de titel Fietsstad van Nederland mag dragen is. Dembos. Het is in de geschiedenis van de fietsbondcompetitie nog nooit voorgekomen. dat er een stad onder de rivieren de trofee mocht ontvangen. Verslaggever Rolf Hartongentus spurt zich over de bossen keien. richting Arien de Jong van de Fietsersbond. Want Rolf is, eh, ja, echt journalistenvolk, hè, te laat. Harien? Ja? Hi. Hi. Sorry dat ik te laat ben. Ja, ik, ik cross de keihard door het centrum de, uh, met de fiets. M mag dat hier? Je mag hier overal fietsen en dat is een van de redenen waarom Den Bosch de beste fietsstad van het jaar is geworden. Dus, uh, oké, okay. ja, ik voelde me een beetje bezwaard. Meestal mag dat niet in het centrum, hè? In de meeste centra mag je niet fietsen, is het voetgangersgebied. En uh, er wordt vaak ook streng opgetreden. En hier hebben ze het zo ingericht dat je overal mag fietsen. En dat fietsers en voetgangers geen last van elkaar hebben. En dat is natuurlijk heerlijk. Nooit een straf, hè, Arie? Fietsen. Fietsen is heerlijk. En, uh, en zeker hier moet je eens kijken wat ruimte we hebben. Ik woon zelf in Amsterdam, daar mag dit allemaal niet. Dus ik voel me ook heel... Ik uh, vind het heel luxe. En dat is ook uh, het verhaal van de jury over Den bos. dat uh, fietsers hier echt heel erg welkom zijn. En dat voel je en dat zie je en dat... Uh, ja, dat merk je. Hier moeten we in een steegje toch even rustig aan fietsen? Ja. Nou ja, dat, heeft misschien ook, dat, dat is natuurlijk wel zo. Mensen moeten wel rekening met elkaar houden hier en dat doen ze blijkbaar. En je moet hier niet heel erg hard gaan jakkeren zodat die voetgangers allemaal weg moeten springen. Maar je ziet dat het hier heel goed gaat... Ja, We komen nu van, van de grote markt fietsen over een heel breed fietspad. En, uh, geen auto te zien? Geen auto te zien. Er schijnt hier alleen, uh, alleen auto's te mogen komen met een ontheffing en laden en lossen. Maar verder is dit ja, weer een zee van ruimte voor fietsers. En we zijn hier in de, in de winkelstraten. En hier komen we bij een hele mooie gratis bewaakte stalling. Gratis bewaakt stallen. Gratis bewaakt, ja, dat is heel bijzonder. Mensen die hier boodschappen komen doen, die kunnen gewoon hun fiets hier fietsje neerzetten. En dan gaan ze boodschappen doen en dan komen ze terug. En dan staat die fiets daar nog droog en, uh, en veilig. Nou, je komt hier binnen. Het is ook prachtig vormgegeven. Hier staat er overal lekker fietsen. Dat geeft die fietsen ook een... Oh, een heel fijn gevoel. En het is licht en het is gekleurd. Het is, het is echt ongelooflijk. Het is prachtig. Hè? Ik zou wensen dat de meeste parkeergarages zo zijn. Hier lekker verwarmd ook nog eens? Ook nog lekker warm, ja. Kijk, en hier heb je ook nog oplaadpunten voor elektrische fietsen. Meneer, u bewaakt mijn fiets. Wat goed? Ja, ja, ik verwacht je fiets. Ja, ja alsjeblieft. Kijk, hier staat dezelfde code op als het kaartje wat jij ontvangen hebt van mij. Kun je je fiets gewoon installen. En, ja. en tot hoe laat kan ik dat s'avonds doen? In het weekend tot kwart over vier. En de rest van de dagen tot twaalf uh, uur. Vooral de zaterdag en de vrijdag zijn uh, echt drukke dagen, ja. ja. ga heel even de klant helpen als u het niet erg vindt. Mag ik u wat vragen? Fietsstad bos 2011. Terecht? Ik vind uh, wel een fijne stad om een keer een rondje te fietsen. Maar niet echt... Uh... Vriendelijk wat de verkeerslichten betreft voor de fietser. Dus dat is nog een verbeterpuntje? Ja, dat moeten ze absoluut verbeteren. Nou, dus. Een mooie fiets, zegt u. Wat maakt deze stad zo fietsvriendelijk? Dat je lekker door de, stad, door de binnenstad mag fietsen. Je mag hier fietsen. Er mag bijna nergens. Hè? En dan doe ik dat ergens anders ook wel eens. En dan denk ik, oh ja, oké, okay, dat mag alleen in de bos. <laughs> Arjen de Jong van de Fietsersbond... als we naar heel Nederland kijken, wordt Nederland fietsvriendelijker? Er wordt in ieder geval steeds meer gefietst. Dat is mooi. En uh, we hebben ook de indruk dat Nederland wel fietsvriendelijker wordt. Er zijn steeds meer gemeenten die snappen dat ze iets voor fietsers moeten doen. Maar er komen natuurlijk ook steeds meer auto's. En uh, het, het blijft een kwestie van, uh, van kiezen. Welke stad, want je zegt, er zijn toch echt wel steden die nog de verkeerde keuzes maken. Welke stad moet nou echt omzwaai? Kom op jongens, hier gaan we aan. Ja, een... Ik kan me voorstellen, uh, een stad als Amsterdam, die doet al veel voor fietsers. Maar er wordt ook ontzaggelijk veel gefietst en dat is heel erg fijn. En Amsterdam zou echt uh, ja, meer moeten doen om, om dat fietsgebruik op peil te houden. Dus, Amsterdam over vijf jaar... Uh, Fietsstad, ja. Maar dat voor over vijf jaar. Nu, nu lekker fietsen. Hier fietst het lekker, ja. Ik zou de gemeente Amsterdam uitnodigen om hier eens uh, te gaan fietsen... en zich te laten inspireren, ja. U hoorde een stukje werk van de Paraguayanse gitaarcomponist Augustin Barrios Mangoré. En dat was de Canción de la Hilandera. Wij zijn zo direct terug uh, na 9 uur met uh, veel meer muziek, maar bovenal veel meer natuur. Tot zo. Sport op Radio 1. Vanmiddag om 2 uur de Eredivisie. Ado, Utrecht. Ja, is er binnen? Tessen Feijenoord. maar dan misschien goed wegdraaien? Inschieten 1-0. Groningen VWV. Oh, oh. En om half 5, Excelsior AZ. De en die gaat er wel ja. En ook hockey, judo, turnen en schaatsen. LOS langs de lijn vanmiddag van 2 tot 6. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Het is easy sale bij bijkamp.nl. Shoppen vanuit je luie stoel en thuis laten bezorgen. Nu tot 50% korting. Eerstweekam.nl. Let op. Een investering die goed is voor de Nederlandse economie en scheepvaartsector... is nu extra goed voor uw vermogenspositie. Zeker als u 52% inkomstenbelasting betaalt. Bij J.A. Ship Investments kunt u nu investeren in een aantrekkelijke scheepsmaatschap. Wilt u weten wat dat oplevert? Kijk op Investments.nl.